1 uur die met het NOS-journaal. Het bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de spin-off van sponsoractie Alp du zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. In de media waren onder meer berichten verschenen over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alp du Ook bleek uit onderzoek van Nieuwsuur... dat Inspire to Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf.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 De ministers voegen eraan toe dat de daders als oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. De Arabische Liga komt niet met een eigen vredesinitiatief. In Duitsland is het enige tv-debat gehouden voor de bondsdagverkiezingen van 22 september... tussen bondskanselier Angela Merkel van de CDU en SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück. In het inhoudelijke debat ging het over de economie, de zorg en een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Beide zijn daartegen.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 Het weer eerst veel bewolking, met vooral in het noorden misschien een enkele bui. Later overdag vooral in het zuiden en westen meer zon. Opnieuw wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Ja, daar welkom bij Echt Jan van de Verboond. Ik ben Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Een je heuswaar, heuswaar op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks helemaal gratis 0800 1121 bellen. Maar wij nemen dus niet meer op, ondanks allerlei Twitter-acties. Uh, maar nu eerst <tie> nog even verder met Nederland in de crisis. We praten door met historicus, columnist en voormalig Kamerlid der VVD... Arend Jan Boekenstein. Yes. Arend Jan. Uh, de VVD ging de verkiezingen in. Uh, dat heb je met, uh, waarschijnlijk met ledenogen aangezien. Want ze gingen ons voor de socialisten waarschuwen. Nu hebben ze daar een punt. Want uh, ja, ik, in mijn ogen is het allerergste zo'n beetje op aarde. zijn socialisten. Maar goed, in ieder geval, wij werden ervoor uh, gewaarschuwd... Uh, door de voormalig rechtsliberalen. En nu voeren ze socialistisch beleid uit. Schaam je niet helemaal dood als oud-VVD-kamerlid? Als huidig VVD-lid. Nou ja, goed, er zijn wel meer... Maar hij heeft, nou, nog voor die, hij heeft nog voor die trivel in de kamer gezeten. Nou, ik luister... Kijk, Nederland is een verdeeld land... en mensen stemmen ontzettend verdeeld. Ah, uh, Maar ik, Niet zo politiek reageren. Schaam je je niet dood? Ik vind, die, ik vind lastenverscharingen... daar schaam ik me dood voor. Dat zeg ik. Maar ja, het ding is een beetje... als je met, dus ja. met, met Samson en, en de socialistische mensen in in, in, in, in gaat werken... dan dus weet je van tevoren dat, dat dat er op de een of andere verdunde manier... toch altijd aankomt. Ja, Want, verdund, maar het is niet verdund. Nou je ja, weet door, door in elk door geval door dat het niet heel makkelijk gaat worden... om te zeggen, kom, we gaan eens een kleinere overheid... Maar, maken, maar, maar, maar, ver, maar vergeet niet de voorgeschiedenis. Hè. Van uh, Rutte 1 heeft de VVD natuurlijk niet laten vallen. Maar dus die jongen met die kavia op zijn kop heeft het meest natuurlijk weggelopen. Wilders, hè? En dat, dat, weet je, dat is het ernstige probleem. Weet je, waarom? A, dat ging was Rutte 1, ging niet door. Maar B, je zou dus nu willen dreigen in politieke zin. Als je zo doorgaat, dan laat ik je vallen, Samson. En dan ga ik weer met, die, met Wilders door. Hè? Dat dreigement is nou niet geloofwaardig. Omdat Wilders was een wegloper. En wie wilde met een wegloper regeren? Dus we zijn dus getrouwd nu met de PvdA. Nou, terug. Wie, wie, wie heeft er het meeste verliezen, uit, je jongen zeg, met dan die cavia op zijn. zijn kop. <laughs> Jezus! En hey, die is zelf verzonnen. Die hoorde ik al van iemand, vond ik wel een leuke. Nou, <laughs> euh, nee, maar ik bedoel, Rutte staat onbegrijpelijkerwijs op 26 zetels in de peilingen. De, de, de, ze lopen er bij de, bij de socialisten het harder uit dan, dan bij de VVD, wonderlijk genoeg. Ja, maar dit heeft ook dus, een beetje te maken dat het bij de PVDA nu wel heel problematisch is. Al oh, en bij de VVD niet. niet. Nou, de fractie is heel rustig, lijkt mij. Denk je dat dat zo is? Nee, maar kijk, het probleem is een beetje... Uh... Het lekt niet uit, laat ik het zo zeggen. Dus, ja, ja, ja, tot... Hoor jij wel berichten dat het in de fractie uh, allemaal lekker loopt? Want ik denk dat er toch echt nog wel een paar echte rechtsliberalen... bij de VVD zitten. Ja, die, die moeten bijna overgeven waarschijnlijk van wat er nu gebeurt. Nou, kijk, elke politieke partij die ziet dat het kabinet zo slecht in de peilingen zit. zit nee, maar het is niet alleen dat, maar ze slopen de partij. Rutte sloopt de VVD. Want Rutte wordt natuurlijk nooit meer... Er komt nooit een Rutte 3 of wat dan ook. Ik bedoel, die is, die is uitgespeeld. Alleen, ja. niemand gaat meer natuurlijk op, de, op die jokkerbrokker stemmen. Want hoeveel leugens heeft de VVD niet verteld? Aan de andere kant, waar moet je dan op gaan stemmen? Hè? Nou, nou o, ja, ja, dat is leuker. Waar nee. moet je dan op gaan stemmen? Nee, dat is als je, als je, de je, vraag, je, ja. werd, werd, werd hier, hier heerst heel af en toe zelfs voorzichtig de gedachte... om naar op CDA te gaan stemmen. En dat is heel wat geweten dat wij niet zo van de man met de baard zijn. En d, d, dus ja, dan kan je wel zien hoe de vlag ervoor staat. Misschien wel niet. Je ziet in de peilingen dus niet dat het CDA hiervan profiteert. Dat nee. is trouwens gek, hè? Dat is nee. heel gek, ja. Misschien als ze nou een keer God uh, thuis laten, ik denk dat het dan wel een stuk beter gaat. Ja. Want laten we eerlijk zijn, kijk, Rutte heeft uh, duizend euro beloofd, hebben we niet gekregen, geen geld. Maar geen dat, geel... was, dat vond ik ook. Welke spindokter bedenkt nou dit soort onzin? Nee, maar geen, geen geld naar de Grieken. We krijgen duizend wel euro. geld naar de Grieken. En ik vind het gewoon vernederend. Toch? Die hypotheken nou ja, in de aftek staat als een huis. We, is we, ook krijgen, niet zo... we krijgen natuurlijk naar nou de belastingverhoging. hè. Komt er nu weer aan met de prinsjesdag. Er komt gewoon zonder met de ogen te knipperen een oh ja. belastingverhoging. Ja, en er zou belastingverlaging komen. Ja. Want geld werkt moet... Je zou toch eigenlijk moeten zeggen, de... zeggen: jongens, het spijt ons ontzettend. We hebben zoveel tegen jullie gelogen. Er waren het gedaan, dat we hebben de waarheid zoveel geweld we Niemand zal zelf kunnen leven. We stappen er zelf uit. De VVD zou het land veiliger maken. De gevangenissen worden gesloten. Mensen krijgen meer en een enkelbandje. De VVD is één grote leugen geweest. Dus ja, dan ga je er niet nog een keer op stemmen. Maar, maar bedenk maar daar aan een ik heb, ik heb heel veel kritiek die ik met jullie deel. Maar waar moeten we dan op stemmen? Ik ga niet op wilde stemmen. Nee, nou, maar uh, dat hoeft dan uh, toch uh, ook uh, niet? Nee. En ik ga ook niet op het CDA stemmen. Nee, dat hoeft dan toch ook niet. Maar, maar ik bedoel, je gaat er niet op iets stemmen wat je erin heeft genaaid? Ja, ik ga... ja, maar de vraag is inderdaad, van Jan, betoog je nou dat we dan maar toch voor de VVD moeten stemmen... ook al zijn we genaaid, omdat er niets beters is? Ja. En wat ik ook betoog. Oh, vind ik wel een beetje lastig aan. En wat ik ook betoog is dat. Een VVD-PVDA-kabinet heeft grote problemen. Maar als dit dus mislukt. En Wilders. Want het en is zo mislukt. En je gaat niet met Wilders regeren. Ze hebben 32 krijg, zetels. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je een soort. Uh, nee, maar ik vind vijf- dat... of zes partijen-kabinet. Dat, maar... dat is het echte probleem. Dit had moeten lukken, omdat Nederland dus verdeeld is. En dit. We zitten eigenlijk de afgelopen tien jaar. Lukt er helemaal niks meer. Dat is de situatie die we hebben. Ja, maar dus die situatie ja, maar je waar je het iets te maken hebt. Je gaat niet stemmen op met... iets wat je, wat, je, wat, je, wat je in het pak naait. Ja, maar het is <lacht> nu niet voor de eerste keer dat je. Hè, we hebben natuurlijk ook al eerder van die, van die uitslagen gehad. waarbij men ofwel links ofwel rechts ging zitten. Om, uh, om dan in godsnaam de ander buiten te houden. Dus als jij bijvoorbeeld CDA stemde tegen het PVDA of wat ook. Dat deed je om de ander. En wat, sinds wanneer zijn wij die krankzinnige traditie begonnen. dat die dan de twee tegenpolen van voor de verkiezingen met elkaar in een hok zet? Dat is toch bizar? Het is overigens wel, wel de kiezers die dat doen, hè? Kiezers die hebben dus gezegd, we geven Samson 38... en we geven de VVD 40, 41, wat was het? Nee, er waren een heleboel kiezers die zeiden... wij gaan op links, dus wij gaan Samson stemmen. Want ja. dat, dat is onze beste kans op een links kabinet. Ja. En er waren een heleboel mensen die zeiden... nee, we willen over rechts, dus we gaan op Rutte stemmen. En er is volgens mij helemaal niemand die gedacht... weet je waar, ik dus, stem op de coalitie PvdA, ja. VVD. Dus het echte probleem is dus dat wij een totaal verdeeld land zijn. Tot op het bot verdeeld land. En dat zich daardoor ook niet meer laten regeren. En daarom vind ik... weet je waar ik voorstander van ben? Dat, dat ja. werd ik, ik zag het Britse parlement... Spreken over uh, uh, Syrië. Ik dacht van. Jeetje, wat een hoog niveau van het debat. Ik vond het hartstikke. Ik zat te genieten ja. man. Het was echt heel goed. Hoog niveau. Nou, hoe komt, ik... Maar wacht even, hoe komt het nou? Grote partijen. Uh, je hebt geen fractiediscipline daar, veel minder, want je, hebt, dus, je ja. hebt namelijk een, een districtenstelsel, weet je wel. En dat betekent dus dat je kleur krijgt. Toen dacht ik van, weet je wat, we maken in Nederland een combinatie van een districtstelsel en een vertegenwoordiging, dat kan, waardoor je dus, jij bent dan de man uh, van een bepaalde streek, en daarbij geeft je ook kleur. We, Goed, maken, de, hoe de die uh, zijn, we maken een kiesdrempel, dus en, we, en dat gedonder af met al die kleine partijtjes. Kiesdrempel van de acht en, of tien. En als derde maatregel, ik wil primaries hebben. Ik wil dus niet dat de fractievoorzitter of een of andere Comité van oude mannen kiezen de Kamerleden. Nee, mensen moeten zelf, dus binnen een partij, zoveel stemmen krijgen. En dan word je 2, 3, 4 of 5. Nou, als we dit soort dingen nou doen, A, dan hebben we minder fractiediscipline. En B, we hebben veel kleurrijker Kamerleden die hebben moeten knokken zelf om in die Kamer te ja. komen. Dat zou helpen. Die kiesdrempel gaat naar? Vijf procent. Vijf procent. Wel een beetje treurig voor onze SGP-vrienden dan. Hè? Nou, dat is, nou, is heel lang niet treurig. Zoek ze toch maar uit. Um, gaat Rutte 2 uh, binnenkort nog klappen? Dat denk ik niet, omdat weet je, dan heel cynisch gesproken... de PvdA heeft geen enkel belang om het te laten klappen. Nee, en worden. VVD eigenlijk ook niet. Hè? En VVD ook niet. En dat zijn dingen die zijn belangrijk. Maar er komen hele spannende dingen aan. Er komen, uh, de, de Senaat uh, schijnt toch dwars te gaan liggen... al met een, met een wet die eraan komt, las ik ergens. Dus dat kan heel snel, kan het, kan het misgaan. Je kunt ook bedrijfsongevallen krijgen. Moet Verder, je het niet hopen eigenlijk stiekem... Ik zit er toch een beetje je, wat, hoop... wat, wat, wat richt men nog aan, joh? Of maar soort... ik hoop het niet, want we krijgen er iets nog slechters voor terug. Dat meen ik serieus. wordt een vijf of zes partijen kabinet Nou, dat is heel gezellig, kwartetten. He? Dan loop je met die microfoon helemaal achter mensen aan te rennen. Niemand kan er nog een touw aan vastknopen. Nee, maar kan je hier een touw aan vastknopen dan? Nou, ik ben er ook niet gelukkig van. En als we de ZZP'ers gaan aanpakken, dan kom ik in jullie programma terug... en dan ga ik een campagne bedenken. Nou, graag. Want... Nee, dan ga je je lidmaatschap opzeggen. Nou, dat word ik wel heel kwaad, ja. Want ik vind dat... Ik moet je voorstellen, het zijn mensen die hebben dus vaak geen pensioen. Ze hebben ook geen arbeidsverzekering. En als je dat... Die, die mensen die verdienen soms maar 20.000 euro per jaar, hè. Die hebben nu die, die vrije voet van 8.500 euro uit mijn hoofd. Als je dat allemaal gaat verminderen... Ja. Dan gaan Werk, mensen de bijstand in. Werken moet lonen, zei Rutte vroeger. Ja. Nou ja, those were the days aart Jan, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was... voor het college die je hebt gegeven over Syrië. En, uh, het wordt wel tijd dat je een stap gaat ondernemen tegen de VVD. Want ja. en lid blijven en zeggen... ja, ik moet toch op wat stemmen, dat is niet zo heel nee, sterk, Dat niet sterk. Het was, het was niet je beste moment. Nee, maakt Ma niet uit. Maar voor de rest, in... rest was je er, hoor. Maar, maar toen liet je het even af. Maakt niet uit. <laughs> hey, iedereen kan zich nog zelf uh, sterker en scherper. Ja, ja, nee, goed. En we zijn ook gewoon eerlijk. Dus dat het helpt ook, weet ja. wel, dat je Je krijgt toch feedback meteen. Maar in, nou. in ieder geval bedankt aan Jan Boekenstein dat je bij de echte Jan was. Ja, wij gaan, gaan Verder, Eriksen is weg bij een machteloze Ajax. PSV is de weg bereid in Leo. Tegen waar de is nog steeds aan kop, ondanks gelijkspel. Het is nou een knotsgekke competitie na een bar slechte week in Europa. Snel door naar Leo Driessen. Ah. met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo. Leo. Leo. Leo. Leo, boom boomer, boom Leo comes and he won't oh. Leo, leo, leo, leo, leo, leo. Leo comes and he won't Nou is dat niet heerlijk als de lion hier niet sluiten? ja Ja. Yeah. Yeah. Hoe is het? Ja, hoorde hè. Hé Leo, even, even, even, even heel snel. Uh, bij Telstar niet meer een XXL frikandel Erg hè? Nee. Wat? Ja, Leo is natuurlijk een Telstar fan ja, dat, dat en, en weet ik, nou, daar maar, staat dus een man en die verkoopt het is toch, het is toch, het is X-XL echt Frikandel en dat mag niet meer van, van Telstar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, En nu zijn mensen bij Telstar boos omdat er geen X-XL nee, ja, Frikandel meer is. Als van, jij als, als, als rechtgeaarde muien naar, naar je ja. voetbalwedstrijdje van je ja. clubje gaat en denk ja. weet je waar ik trek heb? xl uh, Frikandel ja. en dan mag er een nee. niet meer. Leo, van Nee, Leo, hoe je dat? Nee, dit is een opruimende inleiding op, op iets waar ik dan weer recht moet praten, wat, wat, wat, wat al een krom zit in. Maar goed, oké, okay, daar komen de feiten. De feiten! De feiten, de feiten op een rijtje? De frikandel XXL werd verkocht door een bepaalde firma. Het contract met die firma is met tijds opgezegd. Dat wist iedereen, want in dit jubileumjaar... wilde Telstar de revenuen uit de snackinkomsten inkomsten zelf tot zich nemen. Hetgeen al is gezien. De ongeleden zit erin dat in het assortiment... geen XXL zelf verkoopt, geen frikandel XXL zit. Want mevrouw Telstar kan geen x frikandel. Nee, nee, nee, het patent op de frikandel ligt XXL, bij de, ligt bij de, andere, ligt bij de ja. vorige firma. Maar kunnen ze dan maar, niet twee frikandellen geven? Ik heb een idee. Als ja, je dan gewoon ja, ja. De, de, de reuze frikandel introduceert. Dat zou je kunnen doen, maar het is namelijk zo. Nee, het is toch hetzelfde tel... dan? Stappen mensen toch wel? Ja, nee, zeker, maar omdat Telsa 50 jaar bestaat. Oh ja. Gaan we terug in de tijd. En wordt er dit jaar alleen maar een broodje bal en een broodje worst verkocht, zoals 50 jaar geleden? Ah, nou prima door een broodje ben bal is ook ik, lekker. Ja, ja, ben ik ook Zullen we erover wel. ophouden? Want ik krijg begin ja, ongelooflijk honger te krijgen. Ja? Ja, echt? ja ik ben gek ah, op gehaktbal. Een, dro een droppie voor je drinken. Nee, een broodje ja, bal. En... bal. Dat is, ik, ik, ik, ik kan een broodje bal Uit de, de jus, hè? Nooit nee, laten ik, staan. Ik, ik, uit de, de jus. Ik stond als jochie bij Telstra, jaar jo jochie, arm jochie, stond ik de hele tijd daar maar te ruiken. Was jij arm, Leo, vroeger? Ja, ik was ook... En waar zat je nou aan te ruiken, viezerik? Ja, aan die brood, aan en de die die brood natuurlijk. Aan de worst. De lucht ja. ja. van de worst, heerlijk. Oh, ja, heerlijk. Je, je, hoe oud was je toen? Twaalf. Dus toen jij twaalf was, uh, uh, rook jij graag aan een geurende worst. Nou, zullen we verder ja. gaan met het voetbal? En ik zat op het patensinteraat. Ja, dat kan Zomer, niet missen joh, joh, natuurlijk. Joh, joh. Dat zat een rood katholiek dingetje als die, achter. Als die, als, die, als die autobiografische roman uitkomt, dat hij in Nederland nog zal schrikken. Leo? Uh, de geur van worst ja een uh, warme worst. Ja, de, de, de Leo Driesen, de geur van worst. Ja. Leo, even, ja. even, het is eindelijk zover. Je kan eindelijk een voorspelling doen wie de kampioen wordt. En, dus, en dan godkanoon, dus wat hebben we nee, allemaal nee, nog Nee, nee, nog één dag 2 september Jan, oh, ik heb het speciaal er niet bij gezet. Ah, ja. Ik denk, ah, hij gaat goed, het okay. zeker. Ik, ik, ik zal jullie niet meer in spanning laten zien. Komt ie? Wacht even, ho, even. wachten. oh, Hebben we een trommeltje? Passend gebouder. Eén ja. momentje, Leo, die kabouter is, weer zo traag, dikke strontenberg op. Hij is net een of, is het ruisje gehaald. Ja, ja. En de voorspelling. Uh, uh, ja, het. Uh, uh, uh, Leo, wacht nog even. Leo, wacht even. En de voorspelling van onze analist Leo Driesen voor het kampioenschap seizoen 2013-2014 is geworden. Le het gaat, het kampioenschap gaat. Op zeer overtuigende wijze naar. Is de lijn gebruiken? Ah, PSV. PSV? Ja. Leg uit. Godverdomme. Ik zei het ook al een paar de weken de geleden, maar ja. Dit, oh, jij ja, zei het dit, ook dit, al. Dit, dat, ja. Daar, ik, ik, ja, je ik, moet ik, elke jaar moet je dat zeggen, want anders hebben jullie Ajax al. In de, in moet de, ik de, mijn hand geven of wat? Ja, doe maar. Oh, Oké. Okay. Uh, nou, PSV uh, heeft natuurlijk uh, ja, wel een klein dipje en zo, maar dat maakt niet uit. Die hebben ja. de meest talentvolle selectie en Ajax heeft gewoon met het vertrek van enzovoorts. Jan. En met de komst van. Jan. Uh, uh, en, ja. en met het uh, voorlopig nog afwezig zijn van De Jong. Ja. En uh, te veel we niet geleverd. En uh, dat, dat gaat niet uh, goed komen voor de kampioenschap. Ja, zullen we daar gelijk even op ingaan? Want uh, vandaag zat uh. je ook bij uh, Groningen en Ajax. En ik heb uh, Groningen Ajax ook zitten kijken. Ja. Uh, Ajax is bijzonder zwak zonder de Eriksen en zonder die uh, al de wereld. En is blindel geblesseerd. En de jongen ook. Ja. Dat wordt helemaal niks dit seizoen. Mooi. Nou, dat is, dat is Zoals uh, jij wel vaker doet, uh, uh, Jan, een beetje gechargeerd. Maar, maar ja, het is, het, is wel, het is wel veel minder zo. Ja. Dus Vind de, de, de, de jij dat je speler vaker doet? Wat? Nee, dat ja, gechargeerd. Oh. Ik hè? Ja. Ja. Oh, ja. Nou ja, als ik aan Jan Roos denk, dan denk ik... Uh, Slechts weinigen denken, en toch houdt iedereen er een mening over. Nou, zeg wat, een wel nou, een ja. onaardige scheidopmerking. Ja, ik had het nooit zo gezien. Maar, nou, het god, ja, nu je het zegt. Nee, maar wat Leo dus zegt, is dat ik, dat ik eigenlijk te dom ben om te kakken, maar wel overal meningen nee. over heb. Ja, dat zei, die zei die je. In algemene zin, maar doet u toch wel ja. mee? Nee, je bent niet per se Nee, maar als je heel zin bent, dan denk je toch wel na. Ja, en dan als ik was te nadenken, zou ik wat minder mening hebben, zoiets of zo. Ik vind het heel onaardig. Pak jij er even, nee. even over, want ik ga hier even, uh, moet heel even even uh, bijkomen. Dus ja? We hebben tweede keer, dat was de vorige keer toch ook alweer? Hou je, je smoel, zei hij toen. Ja, dat was ook Ja, ook ja, ja. ja. Nou, we, we hebben toch ook wel gezegd wat ik er spijt van had. Ja, precies. Misschien moet je dat nu weer even doen, want er zit hier echt iemand... Met zijn handjes in, in, in de bitstand. Ja, ik zie het zit wel uh, steeds stuk, ja. Je ik denk, denk toch een beetje IJmuiden 1948, de Paterschool of zo, ziet hij er ongeveer uit. Nou, dan had ik mijn oh. mond wel vol met een geurende worst. <laughs> die slaat binnen hem terug, hè Jan? In ieder geval, oh. uh, nou. ik vind nee, Co-Head Eagles... Even, even, uh, uh, even op Ajax terugkomen, ja. inderdaad, als je, als je kijkt, de spelers, spelers aan, aan, uh, op, de, op de flanken. En, uh, vandaag waren we ja, Sala en Ja, de spelers de flanken, ja. Ja, en, en, en, en dat waren Sana en Bojan, en, dat, dat, ja. Ja, dat, dat zijn, en dan loopt er in de spits Sikerson helemaal verloren bij, want die krijgt vanaf die zijkant niks, en als hij dat niet krijgt, dan blijft er niet zo heel veel van over. Nee. En dan op het middenveld, uh, moet ik moet wel zeggen dat Serrero een hele goede wedstrijd speelde, maar het is, het is uh, al met al... Te mager, te weinig om uh, te gaan voor de kampioenschap nou, hey, en, ja, ja, ja, en ik houd me hart helemaal aan vast voor al die wedstrijden die hier in een Europese verband aankomen. Ja, ja, dat dat mooie loting hè Leo, Barcelona, ja. Milan en Celtic. Ja, ja een prachtig, het is een prachtig adviesje. Ja, een ja, prachtig adviesje, maar luister nou, Leo, die, de Ajax-selectie mag niet eens als ballenjongen bij dit soort, bij dit soort clubs uh, te werk gaan. Het is toch vreselijk, dat wordt een slachtpartij. Nou, ik, ik heb toch wel uh, Frank de Boer aan het lachen gekregen voor het, Hij moet wel eerlijk zijn. Oh, oh, oh ja, goed zeg. Want, want uh, toen ging het over, uh, zijn jullie, gaan jullie nog meer spelers halen? En toen zei hij, ja, we gaan, zijn nog bezig met een buitenspeler, een Nederlandse buitenspeler die in het buitenland voetbalt. En toen zei ik, hé, hey, Dirk Boerichter. Ja. Nou, dat vond ik wel leuk. Nou. Hij wel. Hij leuk. Vond dat wel leuk. Ja, je weet al wel over wie dat gaat? Ola John gaat het over. Ja, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om even dat dat grapje. een heel leuk grapje was. Nou, ik, hey, maar, ik vind het uh, dat ik weet dat het Ola John is een stuk interessanter dan dat, dan dat grapje. Nee, vind nee, ik niet. Maar ja? uh, hey, Leo, je het grapje op zich of ja, het, grapje uh, zich? Of vond het grapje? Ja, ja. Ik vond het grapje helemaal niet leuk. Niet grappig ja. ook. Nee, ik vond het leuk. Ja, ik vond het wel grappig. Ja, maar je hey. heeft ook een gevoel voor humor. Nee. Maar luister eens, uh, Leo, uh, is het niet ja. gewoon weer een teken dat we natuurlijk best wel een hele trieste competitie Al die uitslagen, die malle gelijkspelletjes, niemand wint er meer van iemand. Ja. Pek Zwolle zat er vijf spelrondes nog steeds bovenaan. Een veel bevochten ja, gelijkspel bij Utrecht. Het is bedoel, competitie. Nee, niet eens man. We gaan. Ja, op... Nee, maar, dat, nee, maar dat, dat maakt niet zoveel uit jongens. We moeten, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, nee. moet je hem niet ja. gaan afzetten aan de kwaliteit in het buitenland. Je moet kijken, is het vermakelijk, levert ja, het wat op, enzovoort. enzovoort. En ja. dat was dit weekend eigenlijk ook niet zo. Dat, ja. en dan wordt het wel bedenkelijk. Maar, nog, dit alles over eens gezegd hebbende, er is nog één dag te gaan op de transfermarkt... En als Ajax nou toch nog even goed nadenken... dan halen ze nog even snel... Nog zo'n kneus bij Barcelona. Tadic. Tadic? Van Twente. Ja, dat zou helpen. God en Toyvonen van PSV. Ajax? Toyvonen? Ja, Ajax-voetbal, Ajax is toch niet erg. Maar, dat gaat ook niet door, want zei Frank de Boer... toen ik Toyvonen, dat zei ik hem ook voorgelegd... toen zei hij, nee, want wij spelen niet met de nummer 10... Ik zeg nou, waar laat je dat je team. consequent moet zijn. Ja, precies. Nou, Nou, maar dus goed, het is hoor. Maar we doen dus, maar, dus, dus, uh, maar wacht uh, ook even. In, in Europa natuurlijk ook fijn hoor, de Vitesse, de roemloos eruit geflikkerd. Ja. Al daar gedoe. Het is toch wel verschrikkelijk allemaal hoor. En dan zie je dat. Uh, uh, in, dat... En als het maar net. Uh, Red ja. ja. ik het net! Je moest ja. eerst de eerste taal in een brand steken om door te komen. Dat was ook allemaal ja. Dat sloeg ik nog op. Dus uh, uh, ja. Nee, maar misschien dat IJs morgen toch nog wat doet. Ik denk het niet hoor, ik denk het niet. Maar, maar Ola nou, John zal misschien nog komen dan, inderdaad. Maar, maar ik, ik zou Ja, maar Leo niet iets, man haal. Hey, Duarte. Een, echt een hele goede voetballer die wat extra's geeft. Leo, Duarte, ja. wat moet je daar nou mee, joh? Goede voetballer. Ja, maar ja, ja, IJs heeft volgens Bij mij wel aardig geweest, wat ja. goede voetballers. Maar je moet, je moet wat extra's hebben, wil je bijvoorbeeld in Europa wat, wat kunnen laten zien. Ja, nou goed, dus PSV wordt kampioen. nodig, wat? PSV wordt dus kampioen in jouw ogen. Ja, zoals het er nu voor staat, ja. En bij jou, Jan? Joh, eh, ik weet het echt niet meer. Ik, ik durf bijna voor pek te gaan ook zo. Weet je, weet je het is zo raar zo. Ik vind het echt niet geeft ja, er helemaal niemand bovenuit. Ik zou je vertellen, niet... ik heb de afgelopen drie jaar Ajax gezegd. En ik heb dus ook afgelopen drie jaar gelijk gehad. Ja, laten dat we ik dat wil nog, eens... nog wel eens even nakijken. Nou, laten we dat toch even zien. Nou, je weet het van de afgelopen twee jaar, in ieder geval wel. Leo. Dat ik heb wel al, ja, altijd daar gelijk ja, aan het is, ja, maar het is hij, uit zij het Zijn verstand domme... staat alleen maar, zij alleen maar op Ajax. Ja, dat doen we ook. Nou, nou begint nou, nou, nou weer. Nee, Leo, dit gaat nu een beetje ver. Want je net zei: ging ver, en nu ga je ook weer ver. Ik heb Nou, nou gewoon... noem, dan, noem dan even een andere kampioen. Nou, ik zou je even vertellen. Ik had dat dus goed, hè? Afgelopen jaren, meneer de voetballenlist. Ja, nou, waarom bel je mij steeds dan? Nou, omdat ik het ook wel leuk vind. Een ander geluid. Jan, ik dacht dat oh. je onderweg was naar, naar, naar iets gaan anders gaan gaan zeggen dan. dan Ajax nu. Nee, maar, maar Leo, die zei net al dat ik uh, een van de halve domme stroommachine ben met meningen. Dat, dat begint mij naar nou de keel uit te halen. Daar Ja, dat snap ik. Maar kun je dan nog even zeggen welke kampioenskandidaat je nu in je hoofd hebt? Ja, daar ben ik nog even mee bezig, eigenlijk. Dus, oh. Ik zou het wel heel verrassend vinden als jij nu zei... Frank Boer, dit is te ver gegaan. Die heb je ook een Eriksen laten gaan. Zo kan het niet langer. Ik, ik, ik, ik, ondanks mijn liefde voor deze kant, okay. ...dwaal ik af en ik zeg nu... Feyenoord. Juist. Dat is, dat, is, dat, is een, dat is een dappere daad, vind je niet? Leo. Feyenoord. Ja, Feyenoord. Ja. Ja, kan. Klopt. Uh, Leo, uh, ik denk dat we morgen even moeten bellen. Gewoon even ja. onderling. Want uh, ja, het voelt... En dan mag ik even een klein misverstandje uit de wereld helpen. Ja, graag. Uh, uh, Erik Valkenburg uh, scoorde drie keer. Ja. En uh, Messi doet dat vanavond trouwens, uh, deed dat vanavond trouwens ook. Ja. En dan, en dan lees ik, en er wordt er gesproken van... Uh, dat is wel of geen suiker, hattrick. Dat is een verzonnen begrip. Dat bestaat helemaal niet. Nee. Een hat komt uit, het krikker, uit de cricketsport. Cricket, jeet. Ja, drie wickets uh, op een rij uh, ja. werden er uh, gegooid. En, en, en het is dus een Engels begrip. Ja. En dat betekent gewoon... Drie keer scoren in een wedstrijd ja, dat is een hat-trick. De eerste helft, de helft, dat, dat maakt allemaal geen fuck uit. Anders wel, vind ik wel heel En, en maakt het heeft. ook niet uit dat er een doelpunt van anderen tussen zit, Leo? Niks. Ook maakt niet, wat ja, jou het allemaal doet. Nou, wedstrijd is een Nou, jij hebt en... in ieder geval ook drie keer gescoord, hè, met je nare opmerkingen naar mij toe. Nee, komt er nog één zo. Maar er is wel een oh, extra uh. toevoeging. Er is een extra toevoeging, ja. Ja. uit het Engels. Ja, dat is de perfect hat Ja, de perfect hat ja. En dat is, in één wedstrijd, dus drie keer scoren... Een Patrick. Met... Goed, hoor je nou zelf goed doe je wedst? Nou, dat was nummer drie. Ik zit namelijk iets heel geweldigs te vertellen. We hebben misschien een beetje even afmaken, toch? body ja. gets Dus je hebt, je hebt de hat-trick, hè? Gewoon, en en hat ja, de, de perfect hat-trick. Ja. De perfect hat is scoren. En de volgorde maakt daar ook niet uit. Met het linkerbeen, het rechterbeen en het hoofd. En dat is een perfect hat-trick. Nou. Ja, vind ik toch leuk om te weten. Ja, vind je het leuk om ja, te weten? Ja, vind ik het leuk om te weten. Nou, je bent in ieder geval één iemand blij gemaakt ja. vandaag, nee, Leo. Nee, ja, de perfect head. Dankjewel Leo. Goed Leo, slaap, ja, slaap lekker, uh... Leo. Hoe laat bel je, meneer Jan? Ik denk morgenmiddag, uh, om een uur of één. Ja, dan ben je uitgeslapen Ja, precies. Nou, daar! Komt Jimmy uh, dag? Ja! En? Nee! Oh. Oh, ja. nou, dan, uh, dan hoeven we het niet door. Nee, nou, ga dan maar naar slapen. Dan, nee, Leo? Bye -bye. Leo! Leo! Tot ziens. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is tegenwoordig steeds vaker slachtoffer van andere moerlanders. Onze Martin. Mm -hmm. Mij werd laatst gevraagd of ik een Roemeen ben. Ik ben nog nooit zo belijdig geweest. Ik mensen. Ben een Tsjech. Denk toch niet dat ik uit die Roemenië kom, want als dat zo was, had u nog nooit van mij gehoord. Als ik een Roemeen was geweest, zou ik stiekem uw portemonnee rollen. Dan had u nooit kennis kunnen maken met die grote Martin. Dan was ik een glauperige hoefter geweest die naar dit land komt om uw zuurverdiende seintjes af te pakken. Niet om u te laten genieten van al mijn talenten. Roemeense kniepkapers overspoelen ons land. En dat is een van die prachtige uitwerkingen van een verenigd Europa. Ik ben gevloegd uit mijn land voor die communisten. Zij vloegden voor de politie als zij op heterdaad betrapt worden op de markt in Amsterdam. Maar er is hoop. Die Nederlandse politie krijgt hulp van die Romeinse politie... om dit gitaarism op te pakken. U hoort het goed. Diezelfde dienders die criminele Romeinen het land uitzetten... zodat ze hier de boel kunnen bestelen... gaan hier helpen diezelfde Romeinen op te pakken... zodat zij hier in die gevangenis kunnen zitten. Maar wie heeft daar nou iets aan? Wij krijgen hun tuig. Wij zitten met hun vuilnis in onze baas in. En als zij vrijkomen... hoeven zij niet eens die land te verlaten. Zij lachen hier om die straf... en gaan weer aan het werk met hun zakkenrollerij. De Romeinse politie moet niet hier komen... ...om die smierlappen te grijpen. Ze moeten ze daar houden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En trouwens, niet alle Romeinen zijn boeven die hier komen. Die meeste Romeinse vrouwen zijn namelijk hoeren. Die naaien ons ook voor geld, maar dan krijgen we er tenminste nog wat voor terug. Wow. Ja, Peter Oskam is woordvoerder Veiligheid, Justitie en Politie van het CDA... dat deze week ook nog eens een keer de fractiedaging in Friesland beleefde. Reden genoeg voor het geluid. Het Haagsgeluid. Een hele goede nacht uit Peter Oskam van het CDA. Goedenavond. Meneer Oskam, even het volgende. De kopschoppers, die, ja, die krijgen dus nauwelijks straf... omdat de media het filmpje hebben laten zien... Waardoor de kopschoppers zijn opgepakt. Snapt u er nog iets van? Wij niet. Ja. Ik ben het er niet zo mee eens. Want uh, uh, uh, in het verleden was het zo dat de rechter daar rekening mee hield. Maar ik vind eigenlijk steeds meer uh, dat het OM gelijk heeft... dat uh, mensen die zich uh, uh, ernstig misdragen op straat... vervolgens uh, uh, zich verstoppen. Uh, waardoor de politie e extra kosten moet maken om ze op te sporen. En op een gegeven moment uiteindelijk ten einde raad uh, die beelden uh, vrijgeeft... Ja, dat vind ik dat je daar geen rekening meer mee moet houden. Ja, Het is toch niet te geloven dat, dat je dus uh, de, ja, beroep doet op de bevolking... van joh, luister, kennen jullie deze, dit getijzem? En dan zeg je, nou, dat is Pietje, Keesie Klaas en Jopie. En dan krijgt Pietje, Keesie Klaas en Jopie strafvermindering... omdat ze aangezegd gewezen zijn door de bevolking. Ja, nee, maar ook dat die argumenten er dan achteraan... Hè? dat zo van, ja, maar dan krijgen ze straks geen baan. Had je dan maar moeten bedenken... voordat je die arme gast de kop te probeert, of niet meneer Roskamp? Nou ja, het is dus zo, als je dit soort strafbare feiten pleegt... en je wordt gestraft, krijg je natuurlijk een strafblad. Dus dan wordt het sowieso moeilijk om aan werk te komen. Dus, uh, en dat, uh, daar heb ik ook verder geen moeite mee in dit soort, uh, in dit soort zaken. Maar uh, ja, het punt is natuurlijk ook dat uh, de politie eigenlijk... er eerst van alles aan doet... Voordat ze die beelden vrijgeven. Dus wat dat betreft uh, uh, ben ik het gewoon mee eens dat het op deze manier gebeurt. Weet je waar ik altijd zo moe van word? Dat is namelijk het idee dat iedereen altijd maar een kans verdient. Maar je, je begint met een kans en die kan je verspelen. Bijvoorbeeld door met iemands hoofd te voetballen. Ja, nou, ik vind dat normaal gesproken als mensen strafbare feiten plegen, dat ze wel een kans verdienen. Maar dit soort rare dingen, dat je iemand die op straat ligt tegen zijn hoofd schopt, ja, die vind ik eigenlijk, uh, dat die, uh, dat, daar, daar ben ik snel klaar mee. Het ja, grappige is, de dacht ik we er nog ook over, na. maar dan krijg je dus van die argumenten terug, als ja, maar dan moet je eigenlijk uh, misdrijven die wel heel erg zijn niet heel erg zijn uit elkaar gaan halen. Of uh, hoe ga je dat doen? Want uh, als, dit, als je dit dan ineens wel heel erg vindt, en dat je dus wel uh, de privacy mag, mag aantasten, hoe zit het dan met een ander gelijkwaardig misdrijf? Weet je even even. Voorbeeld. Maar wat, dat is. Ik vind het is moeilijk. Ik heb ook de neiging hoor om je gelijk te geven. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar, maar maar ja, waar leg je dan de grens van tot waar het wel geoorloofd is om privacy te schenden en waar. Ja, niet? Nou, dat is natuurlijk lastig hè. Want het is vrij arbitrair van waar wel, waar ja. niet. Maar ik vind juist daar ...waar uh, het leven in gevaar is van mensen... ...waar je mensen invalide schopt... ...dan denk ik van ja, dan is het gewoon duidelijk... ...en dat geldt natuurlijk ook voor ernstige zedendelicten... ...ja, daar zijn we gewoon snel klaar mee... ...die moeten en snel worden opgespoord... ...omdat het uh, uh, onrust geeft in de, in de maatschappij... ...nou, we hebben er destijds ook al over gesproken met jullie... ...van, uh, van, van uh, hoe komt dit nou over op de Nederlandse bevolking... ...en het is natuurlijk wogelijk als je dit soort dingen doet... ...en als je te veel zuipt of je gebruikt kookt... ...en je gaat dan uh, mensen in elkaar schoppen... ...ja, dan, uh, dan weet je dat er risico's aan vastzitten. Ja, en ik ik vind je altijd een gejank uh, van mensen die dit soort feiten plegen om privacy. Je hebt privacy vriend, totdat je het voorspeelt door met iemands hoofd te gaan voetballen. Ja. Nee. Nou, ja. nou, dat nou, nou dat kan ik in dit geval kan ik dat heel goed volgen. Zitten we op één lijn. Ah, ja. dat is dan ook wel fijn om te horen. Ja, hey, en nou, nou kunnen we binnenkort gezellig met het hoofd van Samir aan voetballen. Dat is toch ook leuk, want die komt weer vrij. Ja, nou ja, er is dus ook een mens. Dus wat dat betreft geldt daar hetzelfde verhaal voor denk ik. Nee, maar hoe vindt u dat nou dat hij komt? Ja, het is natuurlijk uh, vreemd omdat uh, de, de risicotaxatie die, die door justitie is gemaakt... Uh, zegt dat het nog steeds uh, uh, gevaar is. En dan is het heel raar dat je dan. Gaat uh, het vrijkomt? zijn, meneer, meneer Oskram? Dat, dat, dat, die, dat die rechters tegenwoordig toch een beetje meer op de regel zijn. dan op, dan op de, wat er daadwerkelijk aan de hand is. Want u zegt het nou terecht: die man, die, het Openbaar Ministerie. Die doet dat niet voor zijn lol. Die zegt: nee, joren, die, ja, die is nog steeds stapelkrankzinnig. die maakt moordlijsten. en die wil die. die, wil, die is de kans breest. die is levensgroot. Dus daarom vragen wij of hij misschien de straf uit kan zitten. die hij in de first place heeft gekregen. Dus eigenlijk, en dan, en dan zegt je, ja, nee, maar iedereen die komt op twee derde vrij. En hij heeft wel goed zijn wc's gewoon geborsteld in, het, in, het, in het. Dus waar gaat het nog over? Dat is toch dan een soort van raar uniform gelijkheidsbeginsel. Een soort wazigheid van, van, van, van die mensen die dat beslissen. Dat, dat gaat er nergens over? Kijk, het principe is natuurlijk dat de rechter de officier van stitje controleert. En dat ze de regels moeten toepassen. Daar ben ik het gewoon mee eens. Maar er is natuurlijk een grijs vlak, zeker bij dat de twee derde uh, uh, wanneer je vrijkomt. Uh, uh, wat nou goed gedrag is, nou, daar, dat kan je op een, uh, op een andere manier bekijken. Daar kan je een andere invulling aangeven. Dat geldt natuurlijk ook voor die strafvermindering waar we het net over hadden. Ja, dat is aan de rechter om daar uiteindelijk de straf te bepalen, en die kan daar rekening mee houden. Maar goed, ja. je ziet steeds meer dat er onvrede in het land komt. Over, over dit soort beslissingen. Ja, het, en gaat toch een beetje, het gaat toch een beetje om het geval wat je voelt, toch? Nee, Hier, maar Jan, wat een soort automatisme Jan. is. Jan. Jan. Ja, wat is er? Samir A. Had een mobiele telefoon op zijn cel wat verboden is. En Samir A heeft meerdere terroristische plannen nog een keer bedacht toen hij op de cel zat. Dat betekent dat je je niet aan goed gedrag hebt gehouden. Dus dat je je hele straf moet zitten. Behalve ja. in Nederland, want daar zitten de vrouwtjes van D66 op de plek van de rechter. Of niet, meneer Oskam? Ook oh, Nou, ik denk dat alle politieke partijen wel uh, uh, vertegenwoordigd zijn. Nou, voornamelijk vrouwtjes van de D66. <laughs> Maar er is wel onderzoek naar gedaan en het klopt dat, uh, dat er vaak uh, mensen van, de, van D66... Ja, nou dan ja. weet je het wel, hè. De, dan is de nuance waar uh, mijn grote vriend Jan Hemskerk zo gek op is uh, aan, het, aan het woord. Nou, dan, dan ben je goed, dan, dan ben je goed de Sjaak. Nou, ja, ja. ik heb het meer overigens wat ambtelijkheid dan nuance. Nuance is leuk. Oh ga je jezelf verdedigen, hè? Het kan leuk zijn, nuance. Ja, ik heb daar wel eens wat mee. <laughs> <laughs> <Houd>, uh, <laughs> hey, uh, uh, en weet je beginnen. wat ik nou zo grappig vind van Samir ja. A, meneer Oskam? Mm -hmm. Dat hij uh, uh, niet mag emigreren. En dan denk ik, als je tegen die jongen zegt, joh, ga lekker emigreren. Pak die het eerste vliegtuig naar Syrië en loopt die binnen een week tegen een kogel op. Is het probleempje opgelost. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet wat, die, wat zijn plannen precies zijn. Nee, maar, maar hij mag uh, niet naar het buitenland. Dat is nee. toch raar? Laat hem alsjeblieft naar het buitenland gaan. Dan zijn we er vanaf van die zakkenwasser. Ja, maar dat is natuurlijk uh, omdat, het, uh, omdat het nog steeds een risico aan vastzit, Ja. Dat Nederland dat kan niet uit En het risico is dan toch niet meer in Nederland? Of nee. ben ik nou egoïstisch? Ja, maar dat kan nog steeds niet, dus uh, dat is een probleem. Ja, nou. nou ja, ik denk dat hij sowieso binnenkort in Syrië zit. Dus dat het zou zomaar maar kunnen, ja. Het zou zomaar kunnen. Nou, dan uh, zijn we misschien ook al weer kwijt. Hey, trouwens, u was uh, uh, uh, uh, uh, op een fractiedag in Friesland vandaag? Nee, dat was vorige week. Vorige oh. week? Niet Donderdag en vandaag. vrijdag zijn we in, uh, in Leeuwarden geweest. In Leeuwarden, dat was gezellig. Ja, dat was leuk, ja. Is alles opgenomen op de band? is nog in Nee, bij ons, is ons. niet. dat weekend, weekend? Nee, dat is voor het weekend. Ja, voor het weekend, maar dan ja. is het toch nog deze week, zeker. Ja, nee. Sterker nog, wij maken ook geen uh, notulen van dat soort uh, Oh, uh, dat had, dat had nu, Hans Hille wel beweerd. Dan oh, nou is het op erover. Oh. Ja, Hans Hille had beweerd van wel, als jullie ook wel eens uh, de boel opnemen om het later lekker ja, te kunnen Ja, Hans en, uh, Ja, maar dat is wel een hele tijd geleden hè, dat hij erbij zat. Oh, maar dat is nu niet meer. Nu niet meer Je zegt gegarandeerd opnameapparatuurvrij. Geen microfoontjes in de kloonluchters, helemaal niks in de hand. Iedereen kan okay, zeggen wat maar hij maar wil. Dat is ook, dat dat is ook want... helemaal niet nodig bij ons. Oh. Heeft u ook zo gelachen om 12 zetels voor de ja, ik zag het vandaag. Uh, de peiling van Maries de, de Hond. Uh, ja, lag je uh, toch dood? Ja, maar het blijft de peiling, hè? het kan natuurlijk volgend jaar weer ja, anders zijn. Of ja, is dat zo, maar uh, Diedrich Samson, je, je loopt, er, loopt erbij alsof je uh, de hele wereld in zijn zak heeft zitten. Mm -hmm. nou, dat, uh, dat is ook zo, Hij schijnt kadaverdiscipline in de vrachtje te zijn. Hoewel iedereen het ontkent, dus is het zo. Nou, volgens mij het enige wat hij nog in zijn zak heeft, is de woordvoerster. Oh. <lacht> heeft u dat ook gehoord, uh, meneer Oskan? Ik heb Normaal gehoord, want uh, de Tom Tom gaat natuurlijk, uh, of de Tom -tom, de Tom Tom gaat natuurlijk heel hard. Ja, de ja. Tom Tom gaat ook de hard. Tom -tom ook. Ja. ja, bij het volgende, Bart. Nauweling. Hey, en uh, en en denkt u dat dat waar is van hem en zijn Ja, zo ongetwijfeld. Ja, nou, gelijk ook trouwens. Ja, ja. Zeg maar... Um, nou, uh, de, uh, u, dat is best u, een leuke meid. Ja, dan. best best. U staat op 16 zetels, als ik het goed heb, de peiling. is Ook nog niet echt geweldig, hè, voor het, de, groot, de ja, grote... Ja, maar wel vlammen. groter dan de PvdA. Ja, dat en, is en, toch al leuk? Ja, dat is al leuk, tuurlijk. Gefeliciteerd daarmee, alvast. hartstikke ja, nou, leuk. Maar er is nog een kleine weg te gaan, want uh, als die verkiezingen binnenkort komen, als dit soortje weggaat, dan zat dan het hele jaar dus ook nog niet helemaal erg grootkleurig voor. Is iedereen ja. nog hartstikke gelukkig met Buma en zo? Ja, zeker. We zijn aan het hebben Een hele nieuwe ploeg hebben we. Van de dertien zijn zes nieuwe uh, politici, onder ikzelf. En uh, ja, dat is een kwestie van uh, toch uh, veel investeren, hard werken, bekendheid uh, uh, krijgen, maar ook goede plannen uh, lanceren. Ik denk dat we op dit moment worden afgeluisterd door meneer Buuma. Ik denk het ook, ja. Nee, ja, Heel beestelijk. Nou, er, uh, een, begin, ik raar, hoorde altijd een klik. Ja. Oké. Okay. Ah, nou ja, het mag niet uit. We zeggen niks wat niet, wat niet gehoord mag worden. Eh, wil het een beetje voort met de tegenbegroting? Al zag Mona Keizer morgen op tv, maar nu houdt het niet al te veel ervoor kwijt. Tegenbegroting? Ja, nee, wij we weet... zijn, zijn er nog mee bezig. We zijn natuurlijk uh, zelf uh, met onze eigen visie aan de gang gegaan. Ja. Op basis van uh, uh, het verkiezingsprogramma. Dat zijn we nu verder aan het uitwerken. En wij moeten natuurlijk eerst ook wa afwachten waar de regering mee gaat komen. Nee, snap je. Ja, maar, maar. meneer Oskam, luister. U vindt de Rutte 2 toch ook een showtje ervan maken, of niet? Ja, natuurlijk vinden we. Maar wilt u dan nu wilt u nu zo snel mogelijk dan het stokje ook overnemen? Nee, zeker niet. Ja, dat is toch raar? Nee, dat vind, nee, ik, dat vind nee, ik ook nee, raar. Hoezo het nee, nee, stokje niet overnemen? Dat is gewoon politiek. Dat is gewoon politiek. Maar het politiek is is dat je het land graag wil verbeteren, maar nu even niet. Nou, wij willen natuurlijk heel graag het land nou, verbeteren. Nou, pak het stokje dat... dan over. Maar ja. dan zal de kiezer daar zich uh, moeten over uitlaten. Ja, ja nee, een we eeuwigheid. wel. dat begint weer met het formuleren van wat u anders zou gaan doen dan dat ga je is wat nu op het plus zit. Dus als die Duiselblom uh, voor een paar weken aankomt met zijn 6 miljoen bezuinigingen waarvan alles. 6 miljard, hè? 6 miljard, ja, pardon. Dat ah, maakt uit die Ja, 3 nuletjes nuletjes ja precies Ik weet ik ben geen cijfer Maar maakt niet uit, dan zou u het toch goed aan doen of wat paraat te staan met alternatief. Duidelijk alternatief. Dus vertel er vast er iets over. Nee, dat ga ik niet doen. Oh, Want dat is de taak van de, van de partijleider. Dus Buma die zal zeker... Het lijkt uh... door die wel staatsgeheim. Wat is nee, het dan mis nee, nee, mee? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik heb net gezegd, we zijn ermee bezig. We hebben dus in Leeuwarden inderdaad erover gesproken. Dat zijn we verder aan het uitrekenen, doorrekenen. En zodra uh, de begroting uh, of uh, de troonrede uh, is gehouden, komt er een uh, lijsttrekkersdebat. En dan zal Buma vertellen wat de plannen van het CDA zijn. Nou, en vandaag, we vandaag, we vandaag begint Ponings weer. Uh, meneer Oskan, bent u er blij mee? Nee, dat wist ik niet. Ja, vandaag beginnen ze weer, hoor. Super. Oh, Oké, okay. goed zo. Nou, dan uh, komen we binnenkort wel tegen, hè? Zeker. Gaat u lekker slapen nu, want het is midden in de nacht. Nee, ik ga nog even naar de Studio Sport kijken. Dat kan helemaal niet, want het ja, is midden in de nacht. Dat hoort er ook bij. <laughs> nou, uh, nou, een hele goede dag en, en, en, en, en gauw het land weer redden. Ja, doe dat maar dan. Ja. Meneer dan dan meneer Oskamp. Dag meneer Oskamp. Ja. Ja. Het Haagsgeluid. Dick Leurdijk is Midden-Oosten deskundige en het kompas van de Echtigdan in de woelige wateren van de geopolitieke problematiek. We bellen even met Dick Leurdijk over Syrië. Dag meneer Leurdijk! Ja, goedenavond. Meneer Leurdijk, uh, even uh, beginnen met het begin. Wanneer gaan de kruisraketten dalen op Syrië? Nou, um, ja, ik wou dat ik het antwoord wist. Maar ik, uh, ik houd toch rekening met de mogelijkheid dat het absoluut gebeurt. He, vanavond horen we ook weer dat uh, van de Amerikaanse zijde gezegd wordt... dat sarin gebruikt is bij die gifgasaanval. Ja, het is een carry, hè? Dus, ja, dus de, de, de Amerikanen zijn nog steeds bezig... nadrukkelijk materiaal aan te dragen, zeg maar... om aan te geven op die manier duidelijk te maken... dat het wel degelijk om een geloofwaardig verhaal gaat. Maar het interessante van, ja. van vanavond was dat hij alleen maar zei... ...dat het Sarin was, maar hij zei niet dat die Sarin ook daadwerkelijk van de kant van de regering Damascus afkomstig was. Nee, maar er zijn wat speculaties over geweest dat, er, dat het een soort van transport vanuit Saoedi-Arabië zou zijn geweest... ...waar iets misgegaan is in een tunnel en een blikje opengevallen en daardoor plotseling 400 doden. Maar eh, de meeste experts achten dat toch redelijk onwaarschijnlijk... En, ...en menen toch dat het het bewind wel zal zijn die dit gedaan heeft, Denk... Ja ja, kijk, het, het onderstreept opnieuw dat er dat er volgens mij van twee kanten bewijsmateriaal moet worden aangedragen. Aan de ene kant heb je natuurlijk de Amerikanen die met een geloofwaardig verhaal moeten komen. Aan de andere kant is natuurlijk ook nog altijd het wachten op het op de bevindingen van die onderzoekscommissie van de VN. Ja. Maar ook die die kunnen nog niet het volledige verhaal vertellen. Omdat zij alleen maar zullen duidelijk maken dat er gifgas gebruikt is. Hè? En zonder, precies. En niet door wie? Ja, ja, ja sorry. Maar dat, dat moet toch vast te stellen zijn. Als je daar in die straat staat. Dan, dan ja, kan je, dan je niet ja. nou, dat kan je niet vaststellen. Nou, hoe zou je het niet vaststellen. Nou, dat is net zo dat je, dat je, dat je een papiertje vindt van een mars. En dan moet jij vaststellen wie het heeft laten vallen. Nou ja, als er een heleboel doden gevallen zijn. Maar ook een aantal overlevenden. Er zal toch wel iemand zijn die het ah, weet. Dus, niet? Is ah. nee? versuri, nou, dooi zo. Nou je. ja, kijk. Dat, dat kunnen we rustig aan de laboratoria overlaten. Dat, oh, dat, dat antwoord pf. komt misschien nog niet. Er komt misschien wel. Maar en als het niet komt, nou ja, dan, dan, dan ontstaat er weer een nieuwe situatie. Ik, we hadden het net over die kruisraketten, maar als het congres in Amerika zegt van joh, pur lekker op met je zoveelste oorlog, dan gebeurt er helemaal niks. Nou, wacht even, zover zijn we nog niet. Huh? Um, het, het ziet er misschien wel naar uit op dit moment. Maar ja, je weet toch niet... Kijk, ik zie ook die bekendmaking van vanavond van de kant van uh, Kerry... toch weer als een poging om op die manier toch weer invloed te uitoefenen... op de opstelling van, uh, van het congres. Dus je weet toch niet met wat voor materiaal de Amerikanen in de komende week nog komen... en zeker in de aanloop naar dat, uh, naar dat uh, uh, overleg in het, in het congres. Nee, meneer Lulijk, het kan toch ook nog heel goed zijn dat zelfs al zou blijken dat het, het uh, Assad-regime is geweest... dat hij Tsarin heeft gestrooid over die arme mensen... dat Obama, of het congres, nog steeds zegt van... ja, maar hoor, is, uh, wel eens, ik, ik heb er nog eens over nagedacht. Hè. Dat zou hij misschien wel moeten doen namelijk. Uh, en ik geloof toch dat het niet zo heel erg handig is... om uh, de lont in het kruisvat te steken. Want een kruisvat, dat is het natuurlijk wel daar. Hè. Ja, Kunt u eens een ja, beetje ja. schetsen. Stel nou dat hij het wel doet. Hup, uh, 20 kruisraketten op strategische doelen in Damascus. Wat voor, wat voor kettingreactie zou dat op gang kunnen brengen? Nou ja, kijk, je kunt toch niet uitsluiten. Van, van, van, van, vanuit Damascus horen we vandaag ook dan weer de opmerking... wij zijn klaar, we hebben ons voorbereid op de komst van die kruisraketten. En waaruit die voorbereiding precies bestaat, ja, dat is, dat is onduidelijk. Maar het betekent natuurlijk wel dat ze in de gelegenheid... dat ze duidelijk nu door de aarzeling die opgetreden is... in de Amerikaanse besluitvorming... dat ze nu alle tijd hebben om hun verdediging natuurlijk helemaal op, ja. op orde te brengen. Dus ga er maar vanuit... Die zou optimaal voorbereid zijn op het moment dat die kruislaketten... Ja, als er wel mensen in bij... de schilden zijn. Maar wat, wat, sorry. Wat, maar nee, joh, wat ze wat doen is dus gewoon uh, alle belangrijke strategische punten leeghalen. Dus Amerika gaat straks kruisraketten gooien, gooien op lege kazernes. Nou, op lege, maar... ja. En lege gebouwen. Ja, ja, maar dat is sowieso de doelstelling van die hele. Dat is ook zo merkwaardig, zo bizar van dit hele debat dat we nu voeren. Het gaat hier heel nadrukkelijk om een beperkte militaire operatie. Ja, ja en als je dan vraagt, wat is nou dan precies het doel van zo'n beperkte militaire operatie? Dan komen de Amerikanen eigenlijk niet veel verder dan twee dingen. Ja, het is duidelijk een, een, een, een poging om een tik uit te delen aan, aan Damascus. En duidelijk te maken, doe dit geen tweede keer, want dan komt er een veel fellere. Reactie. En in de tweede plaats, ja, de Amerikanen spreken altijd over hun eigen nationale veiligheidsbelangen. En dat is een begrip dat ze altijd heel breed uitleggen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld ook bedoelen... Het, het, het, het streven naar stabiliteit in de regio. En daarmee nemen ze natuurlijk dan toch een enorm risico... omdat je niet weet op welke manier Damascus gaat reageren. Ja, precies, meneer precies. Dat is dus de grote ding. Waarom... Hè, die, die, zou je die, het, het is vreselijk zielig voor al die mensen in Syrië dat dat voorop staat. Maar waarom... Als je de te zoeken hebt... je hebt er eigenlijk in dat land niet zo heel veel belangen. Er wordt niks direct uh, bedreigd wat van jou of de jouwen is. Waarom ja. zou je het doen? Nou ja, de Amerikanen gebruiken als antwoord op die vraag, als antwoord op die vraag altijd, dit, het, het, het, gebruiken ze de term, de waarden, ik zou bijna zeggen, de waarden enorme van de Amerikaanse samenleving. Ja, het ja. gebruik van het gifwapen, nee maar daar gaat het hier om, het gebruik van chemische wapens, is dus voor de Amerikanen, zoals we zelf hebben aangegeven, het overtrekken van een rode lijn. Ja, maar, maar en, als je nou honderdduizend mensen met een kogel afmaakt, of duizend met de wat gif, ja, de, de dood is dood. Nou, dat vind ik wel een heel goed punt. Daar het is nou precies een opmerking die ik de afgelopen dagen natuurlijk al veel vaker gemaakt heb. Dat het is toch wel een heel bizarre manier van redeneren om in het geval van het gebruik van één type wapen... Nou, en natuurlijk, met alle respect, we praten over een massavernietringswapen... dat er dus nog een beperkt aantal slachtoffers heeft gemaakt. Als je dat afzet tegen de honderdduizend slachtoffers die tot nu toe al gemaakt zijn... in een 2,5 jaar durend conflict... ja, dan heb je volgens mij naar de buitenwereld ook wel... ...wel wat uit te leggen. Waarom nu. nu wel en waarom in die eerdere fase... Ja, ja, dus je kunt natuurlijk zeggen dat die, dat die wat simpele redenering van de Amerikanen... ...die staan natuurlijk ook wel een heel klein beetje bekend... ...om een wat rechtlijnige manier van denken. Dit mag wel, dat mag niet, dus... Is dit verboden ja. en ja, dat toegestaan. Ga je nou een beetje Amerikanisch zitten. Nee, helemaal niet. Ze gaan dood. Nou, sorry, ja, ik hou heel erg van Amerikaanische. Kun je even die excuses aanbieden? Ze luisteren allemaal mee hoor. de NSA het Maar ik heb juist zoiets van. Het lijkt wel alsof Obama net op tijd gedacht heeft van wacht even, stop. Ja, Misschien dat ik wat eerder naar meneer Leurmer moeten luisteren. Is dit wel slim wat we nu doen? Nou, wat ik wel, wat ik toch wel curieus vind, is dat de stad die, die dus nu zaterdag heeft aangekondigd en heeft gezegd, ja ik ga de kwestie toch maar wel voorleggen aan het Amerikaanse congres. Dat hij was natuurlijk helemaal niet verplicht om dat te doen, want nee. volgens de Amerikaanse wetgeving heeft, heeft hij de gelegenheid als opper, is hij de Dus hij kan behoorlijk autonoom uh, uh, re uh, reageren, zeg maar. Maar ja, hij wil toch, hij zoekt toch kennelijk politieke rugdekking. Althans, dat is wat ik afleid uit ja. die aankondiging. Maar ja, het kan ook nog hè? Ja. Van, uh... Nee, maar kunnen we gewoon wel even stellen dat die Obama geen bal heeft? Nou ja, kijk, Obama is voor mij toch niet de president geworden die vele uh, vier, vijf jaar geleden ervan verwachtte. Nee. Ik herinner ren, ik in mijn lezingen en voor dag ook altijd aan de feit dat hij de, de president was, die begon met de mededeling van um, er, is geen er is geen enkel internationaal conflict dat niet kan worden opgelost. Met andere woorden, hij wegde met dat soort groot verwachtingen en oh ja. het ging toen met name om het conflict tussen Israël en het Palestijnen. Dat zou hij wel even oplossen. Nou, wat is er gebeurd in de afgelopen Vier jaar. Er zijn geen centimeter vooruit gekomen in het midden. -Oosten. Nee, maar iedereen dacht dat die gozer over water kon lopen. Dat sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Nee, precies. En nee, dat is dus een misvatting van je welstand. Maar de, we... de vraag is: is hij, is hij, is hij uh, door dat water heen gezakt door een paar enorme ballen? En mijn antwoord daarop is nee. Want, want als je nou toch wel laat zien aan die Assad: van dit is mijn lijn, en dan ga je over en een pompetje voor je kanis. Dan hadden die de kruisraketten er nu al moeten liggen. Ja, dat vind ik ook. En daarom, daarom vind ik dat. Dit maakt ook geen sterke indruk. Nee. De hele, de hele procedure app. tot dusver in, in Washington uh, geeft natuurlijk toch. Ja, geeft tekenen van aarzeling. Nee, maar zeg maar. En het, dat ja, kan bijna ja, niet. Nou, het is dat je in het café staat en er staat een van de boeren lul die geeft je een set. En dat je zegt: één momentje, ik ga even mijn vrouw bellen. Of het misschien mogelijk is dat je straks even een klap terug gaat geven. Ja. En Die moet je gelijk ja, neerhoeken nee, en, ja, en die harddruk op sausjes kapot wel, slaan. Zou wel een stuk minder barruzies zijn, joh. Ja, maar, maar ja. Ja, oude hippie, ja, nou zo op! Nou ja, laat mij nou eens een oude hippie wezen. Nee, ik ben we we helemaal niet overtuigd dat het een goed idee is om, om het kruisraket te opzien. Nee, ik vind gaan. dat je, maar dan moet je het nooit zeggen. Ik vind dat je moet laten uitbranden. Oh, dus, ja, dus, ja, precies, dat vind jij ook. Dus, ja. En nu heeft Obama dat gezegd, dan kan hij niet meer terug. Dat is toch van rare cowboypraat? Nee, maar je, je kan toch niet zeggen als de machtigste man van de wereld. Ja, als je dit doet, dan doe ik dat. En als je dan dit doet, dan doe je dat niet. Dan ben je niet meer de machtigste man van de wereld, dan ben je een balloze drol! Gelukkig regeert bij ons echt Jan de Nuance. Nou, de Nuance. Uh, heeft u nog iets. Uh, Denk bent. Ja, ja, ja. Heeft u nog hoop op de Verenigde Naties, uh, meneer Rudijk, eigenlijk? Nee, dat is natuurlijk een weg die wat mij betreft al lang is, uh, is afgesloten. De, er, is, er is volgens mij geen enkele kans op dat in de, op het niveau van de VN veiligheidsraad nog uitzicht is... op het, het dichterbij brengen van de posities van Amerika en, en Rusland, om het zomaar even kort samen te Wat vallen. zou u nou denken, dat vroeg ik me vanmiddag ook al nu toch over die Russen en die Chinezen. Die, die, lui, die, die zijn er wel heel makkelijk in, hè. Die joh, laat lekker gaan. Uh, wij we, zolang wij, Ons belang niet wordt geschaad doen we lekker niks. En zitten we lekker in Shanghai slash Moskou. Een, ja. beetje lol, een beetje wodka te drinken, en, en, dat is wel een helder standpunt, hè? Hey, niet zo Samai, helder. drinken ze helemaal geen wodka. Oh nee, wat dan? Drinken, drinken ze groene thee. Nee, dan drinken ze hele duur cognac, Jan. Echt waar? Ja, maar het maakt niet uit. Hoe dan ook, zijn ze, gewoon, zijn ze gelijk gewoon pragmatischer dan wij in de EU en de Amerikanen? Denken ze, nee. of, wat is dat? Ja. Nou ja, een stuk, maar gewoon, misschien iets, iets minder principieel zou, zou, je, zou je kunnen zeggen. Ja, um, Maar misschien tegelijkertijd ook een stukje realistischer. En, uh, ik vind het ook, uh, Obama had het zich natuurlijk een stuk makkelijker gemaakt... door zo'n opmerking over die rode lijn niet te maken. Op die manier behoud je je alle mogelijke beleidsopties altijd open... kan je altijd naar de buitenwereld aangeven... jongens, ik hou rekening met alles, zonder dat je concreet wordt. En dit is, dit is volgens mij een, een, ja, toch een beetje een mispleunt van de kant van Obama geweest... Nee, en daarmee heeft hij zichzelf een beetje in de hoek gezet. En daar moet hij nu een zware prijs voor te betalen om te beginnen... de weg die hij nu zelf gaat bewandelen in de richting van het congres. Mocht hij gaan schieten, meneer Lerderk, stevenen we dan af op WO3. Nou, dat zie ik niet meteen, maar ik vind wel... we hebben hier wel te maken met het Midden-Oosten natuurlijk. Ja. En dat, dat, ja, dat, dat, dat is echt wel iets heel zorgelijks. We weten allemaal, het Midden-Oosten is een regio vol met conflicten. En, en zo'n situatie als in Syrië... ja, die heeft zoveel neveneffecten, zoveel effecten... zo in de richting van de omliggende landen... dat dat op zichzelf een, een hele belangrijke overweging zou zijn... die zou kunnen leiden tot een conclusie... dan moeten we toch maar niet, niet militair optreden. Dus... dus ook al daar zie je dat Obama zich aan het, aan het indekken is. Met zo'n opmerking dat het een beperkte uh, missie moet worden. Hè, met een beperkt doel en niet langer dan twee of drie dagen. Ja, dan, dat roept dan ook al gouden vragen op. Maar wat is dan in godsnaam, op, op welk effect ben je dan uit bij zo'n militaire missie? Ja, dat weet je Precies. zelf ook niet. Nou, in ieder geval, nou, we... we gaan weer proberen rustig te slapen straks. Ja. <laughs> ja nou. Ik, ik wens jullie het allerbeste. Dank u wel, meneer ook voor nou ja. de volgende keer, hè. Dan, meneer Leurdijk. Ja, oké, okay, euh. Tot ziens. Dag. Echte jammer. De liefdespanter snapt helemaal niets van de kwestie kopschoppers. Dagboek van de liefdespanter. Nou ook weer geleerd. Mocht ik ooit de aanvechting krijgen met vier maten een weerloos iemand tot een bloedende pulp te schoppen, dan kan ik dat het beste doen onder het wakend oog van bewakingscamera's of desnoods zelf met de telefoon opnames maken van de slachting en de beelden op YouTube zetten voordat de politie met de pakken heeft. Dan kan namelijk iedereen zien wat ik heb gedaan, is mijn privacy onherstelbare schade toegebracht en krijg ik nooit meer een baan. Althans... Dat vinden mijn rechters en die geven me dan dus een lage straf omdat het anders zielig voor me is. Dat ik op dat moment de privacy van mijn slachtoffer zodanig heb geschonden dat hij met zijn gebutste hondenkoppen manke ledematen nooit meer een wijf kan krijgen voor eeuwig een loopneus heeft en waarschijnlijk helemaal niet meer durft te werken. Ach ja, daar moesten we maar niet al te zwaar aan tillen. Lieve rechters van Nederland, denkt u niet dat het recht van de samenleving op vergelding van misdaden... soms zwaarder zou moeten wegen dan het recht op privacy van een groepje gewelddadige doorgezopen Mongolen? Nee? Ook niet s'nachts in uw bedje? Dan moeten we vrezen dat u het contact met de echte wereld voorgoed bent verloren. Dagboek van de liefde Spalter. Ja, joh. Ja. Top! Goed zo. Ja. Goed. Dat is het probleem, Jan. Snap je niet wat het, wat het concept is? Dat de haat, dat uh... Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, wou, ik wou net beginnen met Eddie Welkom, heet het. Hier hangt onze, onze geliefde waakvlam in de nacht. Ayatollah van Cyberspace, de Mark Zuckerberg van de Lage Landen. Hier is de man met het nieuws wat wij niet snappen. Hier is die head. Ed. Ed! Eddie petje, Eddie! Edje! Ja, goedenavond. Hoe is het Ed? Ja, goed. Mooi, man. Oh, je klinkt een beetje bedroefd. Gaat het wel goed? Nee, jij ja, een beetje verkouden. Hoe kan dat nou? Ja, geen idee. Is gewoon uh, een nieuwe seizoen uh, komt aan denk ik. Komt een nieuw seizoen? De... Of heb je staan... Eet je, tank... je wel gezond, mijn jongen? Nou, of heb je staan ja, tankje kersen? Nee, maar uh, ja, gewoon een beetje na het... Uh, je hebt niet staan... Een geslagen, een... zeg maar. Het omgeslagen, maar je hebt niet staan tankje kersen? Nee. Hm. Nou, dat kan. Nee, dat kan. Uh, Jan, doe jij de ICT-vraagjes? <laughs> ik ja, heb niet uh, Ed? Ja? Ik, we horen dat Twitter naar, naar de beurs gaat voor 11 miljard euro. Ja, precies. Is dat zo? Ja, nou ja, we hebben volgens mij uh, een hele tijd geleden... al een beetje zo'n zelfs soort gesprek ooit gehad bij de echte Jan. Uh, uh, over Facebook, destijds ja. nog. Ja de, de beursgang, ja, de beursgang van Facebook. Ja, dus nu gaan we gewoon een beetje hetzelfde doen, volgens mij. Nou ja, Twitter wil uh, naar het, uh, 15 miljard zelfs ophalen op de beurs. Ja, dollar, hè? Ja, precies. ja 15 miljard dollar. De, ik had even ja. omgerekend naar euro's. Ja, precies. Ja. Nee, vandaag. En uh, nou ja, dat zou uh, volgend jaar al uh, moeten plaatsvinden. Maar uh, ja, ja. Nee, met, met Facebook destijds uh, ja. is het uh, natuurlijk een beetje de vraag... Uh, ja. of dat dan ook daadwerkelijk uh, gaat ja. gebeuren. En nou, hoe lang ze dat nog gaan uh, Nou, uitstellen. en met name natuurlijk, voor wat voor bedrag? Hè? Want het was natuurlijk een gigantische hype met het Facebook. Ja. En die koers pleurde ja. meteen in elkaar. En het is net een beetje opgekrabbeld nu eindelijk pas. Ja, precies. Gaat er met Twitter hetzelfde gebeuren? Nou ja, ik vind 15 uh, nou ja, uh, miljard op zich nog uh, ja. redelijk... Uh, ja, nou, aan de, aan de normale kant, oh, voor ja, ja, een, een, een ja. bedrijf dat al zo groot is als Twitter natuurlijk, dus ja, uh, ik denk dat we daar ook al een beetje rekening mee hebben gehouden. Ja, nou, ja, dat is verstandige taal. Gaan we verder met het volgende onderwerp, lieve Eddie. Uh, en wel, uh, het geheime diensten van de VS hebben in 2011... volgens de Washington Post is dit... 231 cyberaanvallen op de buitenlandse doelen uitgevoerd. Ja, vooral precies. om uh, nucleaire info te krijgen over China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Maar ook om computernetwerken onder controle te brengen. Wist ja. jij daarvan, Eddie? Nou, ik wist niet uh, van hoeveel het er waren op dat moment. Maar het uh, uh, zat er wel in dat we dat deden. En... Het bleek natuurlijk ook nu dat, uh, dat uh, ze voor 25 miljoen volgens mij het afgelopen jaar al uh, uh, zeg maar lekken hebben gekocht uh, ja. op, het, uh, op het internet om ja. Uh, ja, die aanvallen uit te kunnen voeren. Ja precies. Dus je hebt eigenlijk gewoon een soort online markt waar je kunt zeggen van uh, ja waar je gewoon genoeg geld, genoeg geld neer, neerlegt dan zijn er mensen die de... Je lek voor je boren. Ja, of nou ja, die het lek gevonden hebben en die het dan wel aan jou verkopen. Het zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld bedrijven, eh, ja, Microsoft en Facebook... die een beloning voor uitloven als ja. je een lek eh, vindt. Maar ja, je kunt precies. het ook aan de geheime dienst verkopen. Ja, ja hey, maar luister nou eens. Nou, dan nou, staat het zo lollig in de krant daar in Amerika. Hè? En dan, uh, en dan leest zo, leest pak een beet, iemand in China of Rusland... dat zijn toch uh, nou, inmiddels min of meer gerespecteerde uh, grootmachten. Uh, ja. Worden die daar niet verschrikkelijk kwaad van? Ja, precies. Nou ja, die worden daar uh, gedeeld. Ik wel kwaad om je hebt natuurlijk, uh, in China hebben ze nu al, uh, toen uh, hebben ze Snowden-verhaal. China? We ook... China. Nee, niet China. China. China. Ja. China. Nee, je zei China. Ja. Daar hebben ze natuurlijk dat ook al een beetje, hebben ze het zelf eigenlijk al genoemd, hè. Toen uh, die uh, Snowden uh, uh, stiekem uh, werd weggevoerd uit uh, Hongkong. Toen heeft natuurlijk China heeft gewoon een beetje dat. Uh, China. Proces... Ja, precies. Die hebben het proces een beetje uh, gerekt, hè. En die hebben gezegd oh, tegen Amerika van, uh, ja goed, als jullie, als jullie onze ambassades afluisteren, dan ja. is het ook niet raar staan te kijken. Nee. Als wij wat kritischer naar ja. jullie uh, uitlevering verzoeken nee, kijken. Nee, ja, precies. En die Russen, die hebben hem zelfs gehouden. Gehouden. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. ja. ja dus, dus, dus eigenlijk, maar nu hebben uh, we natuurlijk de, de, de, de hele avond allemaal over Syrië gehad. Ja, maar precies. Die weg die eigenlijk gedreven ja, is, die Amerikanen hebben het een beetje aan zichzelf danken. He, want ze nou hebben ze ruzie met de Russen, ruzie ja. met de Chinezen. En nou komt het allemaal niet goed uit in de kwestie Syrië. Zo zie je maar. Ja, ja, je zult uh, zien uh, dat de eerste cyberaanval op Iran is eigenlijk al geweest is met ja. het uh, stukje. Ja precies. Siemen, met de Siemens ja, nou, ik, ik kan nooit meer zeggen eigenlijk van uh, ja jullie zijn begonnen. Nee. Nee precies. Godzame dit. We, we, we, we, we zien geopolitiek komen ook een heel eind. Moet je horen, ja. nog iets anders. Uh, de, de, de heer Kim.com van Mega Upload, je weet wel, die wil ja. een, uh, een politieke partij in Nieuw-Zeeland beginnen. Had je dat al gehoord? Ja, en hij uh, was er ook al druk over aan Twitter, over alle steun uh, die, die hij uh, kreeg. Hé, hey maar uh, Ed, heet die man, die heet toch niet echt Kim.com? Ja, hij heeft uh, zijn naam een uh, paar jaar geleden laten veranderen. Dus nu heet hij ook echt Kim.com. ja. Want, uh, God, ik had toch echt niemand serieus nemen die Kim.com heet, of Ja, ja Jan, ik... Uh, Jan, kan uh, jij, uh, jij iemand serieus nemen die Kim.com heet? Nou, als er twee ongelooflijk grote dot coms heeft, dan, uh, dan gaat het allemaal dus op met meneer, Kim. is een het... Ach, maar maakt het uit. Ed, dankjewel. Ik vond je ijzersterk. Maar oh. dat mag ook een keer gezegd worden. Ja, je hebt hem niet geluisterd volgens mij. Nee. Ja, precies. Ik wel hoor. Ed, ik vond je ook ijzersterk. Eddie! Nou, en dat ondanks de verkoudheid. Ja, nee, ondanks de verkoudheid was je zo scherp als een race. Was je een beetje op het vreemde vrouw op Twitter, jongen? Ja, zullen we gewoon even Oké, etje. Dag Dag Ha, lekker naneuken. Oh, wie komt er eigenlijk volgende week, Weet het al? Hebben we iemand? In ieder geval Jan, mag ik je zeggen voordat je een beetje loopt gaat rammelen? Je hebt het bijzonder goed aangepakt vandaag. Nou, dank je was ook niet slecht. Wie? Wie? Nee. Ach ja, gaat erop. Ik vond het wel een beetje heel erg veel. Heel erg veel uh, Heel Ja, God, daar hebben we helemaal niet goed van. Ah, Jan Boekenstein komt volgende week. Nee, die was deze week. Oh, Kabouter. Kabouter, die was deze week. Was deze week. En dat kan je best je, je kan toch gewoon luisteren. Nee, nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren, Echte ja, Janne. Volgende week huis. weten we niet wie er geweest. komen. Geweest. Ik op de Wij zult, gaan lekker slapen. Jan, uh, tot ziens en tot volgende week bij de Echte Janne. Ah. Een dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kim, eventjes, uh, we hebben het hele avond al over Syrië. Hoe, die, hoe kijk jij daar nou tegenaan? Over Syrië? Ja, we gaan natuurlijk geen oorlog maken. Hè. We hebben wel wat, uh, wat anders te doen, toch? Ja, dus jij vindt dat het uh, Obamase kruisraketten uh, uh, ja, uh, op joh, zijn schip moet houden? Ja, je we bij de zand dus, dus, waren. Dus, dus uh, morgen in de Telegraaf, Kim Holland, dubbele punt. Doe even lekker normaal, joh. Uh, gaan geen oorlog voeren. Dat heb gelijk ook.